Visser met het NOS-journaal. In het noorden van Nigeria hebben 2 miljoen mensen hun huis moeten verlaten voor overstromingen. Het water komt uit twee stuwmeren waarvan de sluizen zijn opengezet. Het gebeurt elk jaar om akkers van water te voorzien. Maar dit jaar zijn de moezonregens veel heviger waardoor het land niet op zoveel water was berekend. Bovendien stroomde er veel meer water uit de meren. Het is niet duidelijk of de inwoners van de getroffen streek waren gewaarschuwd dat de sluizen open gingen. Door de overstromingen zijn duizenden huizen en akkers verwoest, is vee omgekomen en zijn veel voedselvoorraden verloren gegaan. Hulporganisaties waren sinds begin deze maand al actief in het noorden van Nigeria, omdat al meer mensen waren getroffen door overstromingen. China wil dat Japan excuses aanbiedt voor het arresteren en vasthouden van een Chinese kapitein.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 De Amerikaanse president Obama en een aantal Aziatische leiders hebben opgeroepen tot een vreedzame oplossing voor het conflict. In de Braziliaanse staat Sao Paulo zijn bijna alle gedetineerden uit een jeugdgevangenis ontsnapt. Bijna 50 tieners kwamen in opstand en wisten de bewakers te overmeesteren en daarna liepen ze de toegangspoort uit. Tien van hen konden vrij snel worden opgepakt. In het jeugddetentiecentrum in Brazilië zaten 55 gevangenen. De meeste voortvluchtigen zijn rond de 16 jaar en zaten een straf uit voor drugshandel, diefstal of moord. Het weer, vooral in het Zuidoosten, valt af en toe een bui. Overdag is het wisselend bewolkt en komen vooral in de kustprovincies buien voor. En het wordt een graad of 15. Dit was het Zandvoort Heeft Het, al 20 jaar. En jij, beleeft, jij het. Het. beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. CFM, met, met nu de nacht. Eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. baby,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 You, DJ. Het ritme uh, van ZFM GF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 Mom, shit, I feel fine What about you? I bet you've been crying I bet you've been going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 Toch zo'n echt een leuke band. Voor oh, de drummer speelt een break. Zij voelt in haar hart een steek.